Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rusland zegt dat er tientallen drones heeft neergehaald boven de Krim. Op sociale media gaan berichten rond over zware explosies midden in de nacht in Feodosia... een havenstad op het geannexeerde Schiereiland. De ontploffingen zouden bij de haven en bij een oliedepot zijn geweest. De berichten zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Rusland meldt niets over schade of slachtoffers. Wel wordt gezegd dat het verkeer over de Krimbrug een paar uur lang stil lag... De Krim wordt geregeld door Oekraïne onder vuur genomen. In Pakistan zijn de afgelopen dagen zeker 29 doden gevallen... als gevolg van extreme regenval en winterse buien. Nog eens 50 mensen zijn gewond geraakt. De jaarlijkse moessonregen heeft geleid tot overstromingen en aardverschuivingen... waardoor wegen werden geblokkeerd. De meeste slachtoffers vielen in het noordwesten van Pakistan. In Egypte wordt vandaag verder gepraat over een mogelijk staakt het vuren in de Gaza-strook. Een Amerikaanse functionaris die bij de onderhandelingen is betrokken... zei gisteren dat Israël heeft ingestemd met het plan. Het is nu aan Hamas om akkoord te gaan. Er wordt gesproken over de vrijlating van gijzelaars... onder wie vrouwen, ouderen en kinderen de gevechtspauze zou zes weken moeten duren. Koning Harald van Noorwegen is vanuit Maleisië op weg naar huis. Hij was daar op vakantie, maar moest afgelopen week worden opgenomen in het ziekenhuis met een infectie. Gisteren werd bekend dat hij in Maleisië een tijdelijke pacemaker heeft gekregen vanwege een lage hartslag. De 87-jarige koning werd afgelopen jaren geregeld opgenomen in het ziekenhuis met gezondheidsklachten. Harald zit sinds 1991 op de troon. Het weer, in het westen bewolkt met af en toe regen en maximaal een graad of 9. In de rest van het land wordt het lenteachtig met geregeld zon en maximaal 16 graden. Morgen vrijwel overal droog bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 dat was Louis Davids met een weetje nog wel oudje. Onderweg zometeen, de Silvera's. Wim Sonneveld komt eraan met uh, een van mijn favorieten. Zo heerlijk rustig. Dat is meestal op de zondag, hè? Maar eerst hoort u Max van Praag met Accordiola... van onder andere Jan Corrice... met uh, het Solex Lied, opname opname 1950. Luistert u maar. Wanneer je jarig bent, dan ben je vreselijk benieuwd. Je vraagt je af, wat krijg ik voor een cadeau...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 Op een Solex zit je als een miljonair Een volle neef van Jansen had een crimineel idee Hij haalde alle luidjes bij elkaar Hij sprak bij met z'n allen, richtte hier een clubje op Een Solex-club genaamd De Vriendenschaar Ome oh, Jan der Penningmeester, bijgestaan door Tante Neel Als voorzitter was Jansen nummer één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 Zit je als een miljonair Je hoeft alleen maar op de stappen En dan maar fietsen zonder trappen Met een liter ah, benzine ben je klaar Genoeg voor honderd ah, kilometer, gaan maar Op een Solex, op een Solex Zit je als een miljonair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 Zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica Die speelt door Emi Fasola, tralali, tralala Zo heerlijk rustig, ja, yeah, ja. Yeah. En een ontstaat in dezelfde maat Zo heerlijk rustig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 nummers uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de volgende artiest is uh, Mankinelis, pseudoniem van Cornelis Pieters... geboren in Amsterdam op uh, 16 december, moet ik zeggen, 1919... en al daar overleden op 8 oktober 1993. Was een Nederlandse zanger van het levenslied. Hij begon als bassist en werkte vaak samen met zijn zwager-accordionist Johnny Meijer. In de jaren 50 nam hij de naam Cario Pietro aan ging hij onder die naam het Amsterdamse Levenslied vertolken. En toen hij na een motorongeluk naar bij Lyon in Frankrijk in het ziekenhuis terechtkwam... bleek er sprake van een medische misser. Men was de tentarensprik vergeten te geven. En bij Manker-Nelis moest uh, uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet. En voor deze misser heeft Manker-Nelis 105.000 uh, gulden schadevergoeding gekregen. Ja, zo'n mooi bedrag. Maar ja, je mist wel een been, hè? Dus uh, de rest van je leven zou je toch echt in een rolstoel... of uh, een kunstbeen of op krukken moeten lopen. U hoort hem nu, Mank en samen met de zwager-accordionist Johnny Meijer... met Als op het Leidseplein. Als op het Leidseplein de lichtjes meer eens branden gaan... En het is gezellig op het asfalt in de stad... En wij het Lido zijn de blinden voor het raam van baan...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 is gezellig op het asfalt in de stad. bij wij het Wido zijn de blinden voor het raam van baan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje die te schaam. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer vrouwt. Als op het plein, de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje die verschaalt.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 Komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar Als het zilveren paar over 25 jaar Kleine greetje uit de polder, kind van het lage land Blonde van haar en blauw van ogen, geef me toch je hand Dan mijn vrouw Eenmaal Zal ik je weer Ontmoeten Eenmaal Kom je bij mij terug Eenmaal Zal ik je weer Ontmoeten Lang kan het Niet duren Want de tijd gaat zo vleugelen.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 Slazen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 Kanen niet bedwingen, afscheid nemen, dit ontzeer. Op de sluizen van Eimuiden, daar zien wij elkander weer. Ja, dat waren weer twee stukjes van Max van Praag. Als opening hoorde u als tweede plaat al de nummer van Max van Praag het solo lied. Nu hoorde u ze juist... op de sluizen van Amuiden. En daarvoor hoorde u de opname met 1955... Max van Praag met successen. En de volgende plaat, ik heb altijd gedacht... het origineel is... Het Le Champs-Élysées, Maar het origineel is van Jason Kress... met Waterloo Road... Opname 1969, dat was een uh, groep uit het zuidoosten van Engeland... die zelf nooit echt aan het succes heeft mogen ruiken. Het vijftal dat een soort van uh, psychedelische rock-en-volkmaakte... bestond van 1967 tot 1969. Maar toch zullen de schrijvers van het nummer niet rauwig zijn geweest. Met de Franse interpolatie van, ja, Waterloo Road. dat werd Champs-Élysées van Joe Dazine... die ook de hitlijst haalde met Ja Va pas Jean Le Monde... Maar ik heb een andere, het origineel, wat ik dan het origineel noem in het Nederlands. De Nederlandse versie van Waterloo Road of Champs élysées Het zijn uh, Johnny Kraaikamp en Rijk te gooien met O Waterlooplein. Ik liep een beetje door de stad, ik had geen doel, ik deed maar wat. Toen bleek ineens, ik stond er weer als iedere keer. Die oude plek in Amsterdam, waar ik al duizend malen kwam en waar ik altijd pier wil zijn: het waterlooplijn. O oh, waterlooplijn, het oh, Waterloo is mooi en lelijk tegelijk, armoedig en toch ook begrijpelijk. Het dus is weemoed met een scheutje gein, het waterlooplijn.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 die Amsterdamse rommelmarkt Van alles bij elkaar geharkt Een zootje en toch is het fijn Mijn waterloopplein Oh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 De trap. Daar op de trap? Nou daar, een kleine muis op klonkjes, nee het is geen grap, geen van klippen klip, die klappen op de trap, oh ja. Het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw, en piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw en dus zomen ze samen, wat is er Nou, daar, een kleine, kleine muis op Nee, het is geen grap, geen klap, klip, die klap op de trap. Oh ja. Maar muis kreeg een vijfling en allen gezond. Dus aten de muisjes, besuitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is er of een? Een muis in een molen in Moeken.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 Hij was als de dood voor de muizen die zongen Wat is er toch fijn Een muis in een mooie in kunt te zien Ik zag een muis, waar, daar op de trap Hebben het fijn naar hun zin, de molen staat leeg, want geen vrouw durft erin.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 De volgende dame is Jacoba Adriana. Roepnaam Connie Hostelle. En ik hoor u denken: is dat niet uh, Connie van der Bosch? Ja, dat klopt helemaal. Connie van der Bos, geboren in Den Haag op 16 januari 1937 en overleden in Amsterdam op 7 april 2002, was een Nederlandse zangeres en ze zong een overwegend Nederlands talig repertoire. En u hoort er nu Connie van der Bosch met een roosje, een roosje, een roosje. Mijn roosje.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 Toen hij zei, ik maak een liedje voor jou. Ik geef je een roosje, roosje. Ik geef je roos elke dag. En ik val van jou tot de wij zonder En de echo niet lacht om een laal. Ik zag ze zo vaak in ons straatje. Een oud, heel tevreden. Liefbaar. Als het strand bij de zee waren zij met z'n twee, Want ze hielden zoveel van elkaar Ieder kind van hem kreeg je dropjes En zij gaf de kleinste een zoen Ze schuifelden samen naar het koekje En hij zong zijn liedje van toen Ik, Ik geef je roosje, roosje Ik geef je roosje En de echo niet lacht om een lach Nu loopt hij alleen door het straatje. En staat stil bij de dropjesdrogeest. Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje. Dat niet weet dat hij oma zo mist. Dan plukt hij een roos uit een kleintje. Dat mag, want men kent zijn verdriet. Zet hij die bloem bij haar steentje En zingt daar heel zachtjes haar lied Ik geef een roosje, roosje Ik geef een roos elke dag Geen uur gaat voorbij of je bent dicht bij mij Ik kom nu heel gauw als het maakt Ik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 en daarvoor hoort u Willy Alberti, samen met Johnny Jordaan, met Droomland. En de volgende artiest draaien we ook regelmatig in dit programma. Straks hoort u met Zo Heerlijk Rustig. Ik heb het over Willem, roepnaam Wim Sonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917 en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret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 pon, pon, poon, pon, Een is een besie, een kwartje is een heitje, een gulden is een piek en een er heet een knaak. Een tientje is een joetje, vijfentwintig piek en giltje. Maar hoe heet nou een lap van honderd gulden? Raak, pon, pon, pon, pon. De een zegt geld, de andere money, maar wij zeggen poen.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 bij mensen die geloven, immer aan hun lot, bloeteren en sappelen, en schouwen zich kapot, wees steeds optimist, en denk bij alles wat je doet, het komt altijd zoals het komen moet, als je voor een dubbeltje geboren bent, Bereik je nooit een kwartje, of je Grieks, Latijn en twintig talen kent, gerust het leven start je, je verbeeld je, dat je aan de pootjes trekt, maar het leven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 je verbeert je dat je aan de je trekt maar het leven smijt je heen en weer Als je voor een dubbeltje geboren bent Nooit een stijl meer Als je voor een deubeltje geboren bent Bereik je Mooi een kwartje, of je Grieks, Latijn en Twintig talen kent, voor rust het leven paardje, je verbeeld je, dat je aan de pootjes trekt, maar het leven smijt je in en weer, De tot geboren bent Bereken je nooit een stuiver meer Taille, oude taille Taille, oude taille Er was eens een cowboy vol levensvrucht en vuur Hij had er aan dollars geen gebrek Geen gebrek Hij leefde voor vrouwen van whisky en avontuur En de zon die scheen in zijn nek Dat bracht zijn hoofd op hol. Zij maakten zijn leven tot een hel. Tot een hel. Zij verbrasten zijn centen en verkocht op laatste knol. En de cowboy landde in de cel. Alle die je je. was lang niet mild Men dreigde met vele jaren straf. Ja, straf. Zijn zucht naar avontuur, die was meteen gesteeld. Voor die taaien was toen de lol eraf.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 Dat was Eddie Christiani, het oude taai. En daarvoor Louis Davis. met... Uh, die heeft het origineel gemaakt. En uh, Heintje Davis heeft er een nieuwe versie van gemaakt in 1935. Als je voor een dubbeltje geboren bent. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, aan er zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald En wij zijn er volgende week zondag weer. Tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even kort Draaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En ik wens u zometeen veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met alweer, ja, alweer een stukje van Max van Praag... met Daar Zijn de Appeltjes van Oranje weer. Ik zeg een fijne zondag en tot ziens. Ik hoor nu meer en meer, precies als vroeger weer... Een sinaasappelen venter en die roept weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Sinaasappelen zoek ze zelf maar uit...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 Kleine grote kepsen elke maat, bijt er eens in het sap langs je kin, zo roept de man op straat. Daar zijn de appeltjes van oranje weer, de sinaasappelen sla een kistje in. Geld aan mevrouw, die staat er niet voor lauw, en van je hele hole houden hem ook maar in. En van je hele hole houten hem maar in. En van je hele hole houten hem ook maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet van je hele de moed maar in